Raymond Seré met het NWS De communicatieapparatuur van het vermiste toestel van Malaysia Airlines... was moedwillig uitgeschakeld. Premier Razak van Maleisië heeft dat gezegd op een persconferentie. Hij wilde niet ingaan op het vermoeden dat het toestel is gekaapt... maar de premier laat alle scenario's open... Het onderzoek spitst zich nu toe op de bemanning en de passagiers. Een anonieme Maleisische functionaris zei voor de verklaring van de premier... dat de apparatuur alleen door een ervaren vlieger kon worden uitgezet. Het was de eerste keer dat premier Razak een verklaring aflegde over vlucht MH370. Hij beantwoordde geen vragen van journalisten... die krijgen die gelegenheid bij een persconferentie later vandaag... als er meer technische details worden gegeven over de vlucht.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 In Limburg staan sinds het begin van de nacht al mensen in de rij bij voorverkoopadressen om een kaartje voor Pinkpop te bemachtigen. Het popfestival in Landgraaf heeft dit jaar met de Rolling Stones en Metallica twee grote namen op het programma staan. De voorverkoop begint om 10 uur vanochtend. Kaartjes zijn ook op internet te koop. En dan het weer, overdag bewolkt, blijft zo goed als droog. In de avonduren gaat het vanuit het noordwesten licht regenen. De middagtemperatuur ligt tussen de 8 en de 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en de personenauto. De A15 is dicht tussen Knoop het Riedekerk en Knoop het Vaanplein. Tot zover de verkeersinformatie.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 is zin in ZFM ZFM Met nu Groene morgenzantwoord Er zijn mensen die luisteren in de wereld. Ja, goedemorgen Zandvoort. Zandvoort heeft het zoals jullie allemaal hebben kunnen uh, horen. Welkom bij het verkiezingsdebat van Goedemorgen Zandvoort op uh, 15 maart. We zitten niet in Hoogland, we zitten in de raadzaal. En uh, naast mij zitten vier links en vier rechts. En we gaan zo een rondje doen. Uh, de redactie is gedaan door Gert-Jan van Kuik, Gedi Rutte, Don de Grebber en mijzelf. Uh, de koffie deze keer de heren de Bodus, Arie en Mario alvast bedankt. Um, Dames en heren, u heeft allemaal een, uh, een lijvig programma gekregen van mij... waar u zich heeft voor kunnen bereiden op de stellingen. U heeft ook de spelregels kunnen lezen. Er komt een stelling op dit scherm waar uh, iedereen ja of nee kan zeggen. Dan wordt er door mijn medepanellid iemand aangewezen die uh, mag dat uh, beargumenteren. Daarna volgt de discussie. Het publiek helaas heeft geen invloed. Er wordt alleen gediscussieerd door de leden die hier zitten. Heel goed. Heel goed. Dus welkom hebben we gehad. U heeft allemaal de stellingen kunnen voorbereiden. Ik wil dus ook beginnen met de eerste stelling. Uh, na de brand op 5 mei 2001 staat de watertoren er levensloos bij. In 2006 is die verkocht. Af en toe wordt een opmerking in deze zaal hierover gemaakt. Er staat een hek omheen voor de veiligheid. Is het niet eens tijd voor daadkracht? En de stelling is dus ook, de watertoren moet plat. Meneer Demmes. Nee, wij gaan daar niet over. Ja of nee? Nee. Nee. D60, nee. CDA, ook nee. Nee, mits. Ja, dat vind ik ook mits. VVD, nee. PvdA, ja, met stemverklaring. <lacht> nee, ook mits is dat vreemd, want in een aantal van jullie partijprogramma's, waaronder die van Leijs Peters, moet het plat. Uh, bij de GBZ nee. moet er een plan komen om uh, het Watertorenplein te verbouwen. Daar gaat hij dus plat. U bent zo in de beurt. Um, PvdA is voor. Waarom moet de door plat? Nou, eh, in zoverre zijn we voor. Zoals het er nu staat, kan het gewoon niet meer. Het ziet er niet uit. Het is eigenlijk een gedrocht geworden. Eh, wij als PvdA, het, kijk, op de eerste plaats, het is niet van ons. Wat er wel moet gebeuren is dat er een goed bestemmingsplan moet komen... waarbij we gewoon weten waar de eigenaren aan toe zijn. Ik heb tekeningen gezien van een mooie nieuwe toren... bijna gelijk aan hetgeen wat er nu staat. Hij is wat breder. Um, wij, ons standpunt is, zoals het er nu staat, weg. Maar laten we er een mooi landmark voor terug. Uh, krijgen. En daar zijn de. eigenlijk samen met de gemeente zullen we dat toch wel dat moeten doen. Oké. Okay. Meneer Peters, Luister Peters. Uh, ik zei net uh, dat ik tegen het plat gooien was. Maar ik wil het in een groter plan trekken, gelijk met het parkeerterrein ernaast. Misschien dat je dat kan uh, overdoen aan een hotelketen. Waarbij je dan de watertoren als. Uh, uh, ja, als sidekick geeft en dat ze dat opknappen dat het hele plein plus de watertoren bebouwd wordt en als dat niet kan door wat voor reden dan ook dan moet die plat maar dan moet die ook weer niet opgebouwd worden want het kost alleen maar geld dus u stemt nee maar u zegt ja nou ik zeg mits de stellingen, de stellingen zijn duidelijk er kan ja of nee op gereageerd worden meneer Bluis ja, wij zijn er ook duidelijk in. In principe vinden wij dat die gerenoveerd moet worden. Omdat dat ook de afspraak is die gemaakt is met de ondernemer. En daar zijn moties van aangenomen in de gemeenteraad. Dus als je iets koopt voor heel weinig. Dan heb je ook een inspanningsverplichting. En wij vinden dat de gemeente. Meneer Bluis, dat is niet waar. Daar... Meneer Demmers, wilt u reageren via mij alstublieft? Bluis is aan het woord. Ja. Dus... Daar, daar moeten we op inzetten. En dan inderdaad moet je een integraal plan voor het Watertorenplein ontwikkelen. En dat is niet het bestemmingsplan wat er nu al jaren ligt. En waar ze onvoldoende bij zijn meegenomen. Want dat is ook fout gegaan. Dus de bal ligt voor een deel bij de ondernemer en voor een deel bij de gemeente. En wij denken dus dat je dan door een totaalplan te komen met een goede financiering onder wat kan. Want als je met een totaalplan krijgt ook de ondernemer meer mogelijkheden om wat te doen. En volgens mij moet er dan wel iets kunnen gebeuren op dat gebied. Oké, okay. meneer Demmers. Uh, alleen ja of nee zeggen, dat is uh, niet helemaal waar. U heeft misschien de spelregels niet goed begrepen. Op de stelling wordt ja of nee gereageerd. Daarna volgt de discussie. En we zijn nu in de discussie. Oh, leuk. U wilt, als u wilt reageren. Ga de gang. Ja, nou de, inderdaad. De, a, gaan wij er niet over. De politiekers die hier aan tafel zitten. Want wij zijn geen eigenaar van die toren. Dat is één. Ten tweede is het zo. Dat... ...de zaak gefrustreerd wordt door uh, het bestemmingsplan. Ten elfde uren is het toenmalige bestemmingsplan gewijzigd om on onduidelijke redenen... ...en daarom of de gemeente nu eigenaar is van die toren of een particulier, je kan er dus niks mee. Eerst moet het bestemmingsplan gewijzigd worden, dan moeten die mogelijkheden geschapen worden voor de toren zoals die is... Dat is een onhaalbare zaak, financieel. Een andere toren, een retro toren. Uh, de mogelijkheden die mevrouw Rietkerk heeft opgelost. Opge opgedist. CQ, het betrekken van het plein erbij. En de overige bezittingen van het particulier. Samen in een... In een ...privaat, publieke constructie... ...want de gemeente is de eigenaar van het Waterdorpplein... ...kunnen we daar een mooi gedeelte van maken. En om nu de vinger te wijzen naar de eigenaren... ...want we hebben een onderhoudsplicht... ...er is helemaal geen onderhoudsplicht... ...via het contract. Daar staat niks over in. En het is überhaupt heel erg moeilijk voor een overheid om mensen, particuliere eigenaren van uh, onroerend goed te dwingen tot uh, onderhoud. En om de reactie op mevrouw Rietkerk, uh, dat het dus helemaal niet kan, die toren, dat het een aanfluiting is, dat geldt eigenlijk voor de hele middenboulevard. Dank u wel. Uh, u zegt... we kunnen er niks mee, maar ik denk toch dat met een bestemmingsplanwijziging die hier moet gedaan worden... er wel wat mee gedaan kan worden. Mevrouw Keunersen wil reageren. Er ligt op dit moment een bestemmingsplan. En het is ook zo dat de toren is verkocht... met daarbij de voorwaarde dat hij niet meer gesloopt mag worden. Het is een gemeentelijk monument. Dus dat betekent dat de status van gemeentelijk monument... eraf zou moeten. En op dit moment zijn we bezig... Mevrouw Keunersen, om... bij interruptie. Voorzitter... Moment... Meneer Demmers, het is de tweede keer dat u dit doet. U breekt niet in of u vraagt ah. er mij het woord? Het was, het was toch een debat... Waar we op dit moment mee bezig zijn... is namelijk om ook de cultuurhistorie van Zandvoort te beschermen. We zijn druk bezig om het centrum, de oude panden die er staan... allemaal een status te geven. Waarom? Omdat we ook hebben gezien dat de afgelopen jaren... diverse panden in Zandvoort gesloopt zijn... waarvan we gezegd hebben achteraf dat had niet gemoeten. Dat is dan strijdig met het op het moment dat we zeggen... van de watertoren zou plat moeten. Dat het een, op dit moment... Uh, nooit meer een watertoren zal zijn... en dat hij niet de uitstraling heeft die we met z'n allen zouden willen heb, hebben. Maar een landmark terugplaatsen... bouwen Palace is ook een landmark. De watertoren als watertoren krijgen we niet meer terug. Maar je zou hem wel kunnen herontwikkelen. En dat zou wel weer kunnen... en daar ben ik mee eens met de heer aan de overkant... in combinatie met de watertorenplein. Maar dat betekent wel de toren in de huidige staat behouden. Dank u wel. Ja, ja en nee eigenlijk uh, is ja. het voor mij. Ja en nee. Ja, dat is beide, ja en nee. U heeft uh, nee gezegd, dus u kunt dat argumenteren. Uh, nou, ik heb helemaal niet nee gezegd. Ik heb gezegd mits. Is dat is iets heel anders dan alleen maar nee, of ja. Wilt u uh, uw argumenten tafel? Ja, dat ga ik nu doen. Uh, wij vinden het heel belangrijk, uh, als er een uh, plan komt uh, voor een andere toren, dat het een, uh, een ontwikkeling moet zijn. Wij vinden ook uh, uh, dat je de eigenaars uh, toch nu eens een keer de ruimte moet geven. om een plan te gaan ontwikkelen. Ja, nee, dan wordt het maar acht. Toch? Meneer Dimmers? Maar door de microfoon. Dan hoort niemand hem. Meneer Dimmers, als u wat wilt spreken, steek dan uw vingertje op, dan kan ik u het woord geven. En tussendoor uh, praten vind ik uh, vreselijk vervelend. omdat er een argument op tafel gelegd wordt. Dank u wel. Ja, meneer Dimmers, hij de vertoon nummer zeven. Ja, voorzitter, ja, er, zijn, er zijn zeven plannen in. Dat is de vierde keer. <laughs> Ik moest nog wat vragen. Dat doet u via mij voor de derde keer. Ik zeg voorzitters. Meneer Demmers, het is hier geen interruptie. U gaat of u steekt uw vinger op en dan krijgt u van mij het woord. Maar eerst mag meneer Paap zijn argument neerleggen. En laat hem alsjeblieft uitpraten. Ja, kijk, daar kan je een heel lang verhaal erover maken. Maar dat zijn dat een belangrijke punten natuurlijk. Ja. Dat je wel de ruimte moet geven tot een bepaalde ontwikkeling. Als mm -hmm. je dat niet doet, blijft hij zo staan hoe die nu staat. En die hekken eromheen snap ik niet. Want <coughs> hij schijnt veilig te zijn, is mijn gezicht. Ja, Zonder hekken. Meneer Simons was eerst en daarna mag meneer Demmers. <coughs> Dankjewel, Ben. Uh, watertoren plat? nee, heb ik gezet, mits. Want... Aanvankelijk was ik eigenlijk de mening toegedaan dat je de toren zou moeten vervangen... in dat plan waar we het nu net al over gehad hebben. Maar er is ook een bewonersplatform en die heeft op die stelling van mij gezegd... ja, maar dan weet je niet alles, want er zijn heel andere plannen... die het mogelijk maken om binnen dat totaal die toren te behouden. Maar die plannen die kennen wij als raad niet... Vandaar dat ik zou willen zeggen, laten we nou eerst, eh, als we straks eh, gaan kijken wat we nee, met die toren moeten, laten we nou eerst kijken wat alle mogelijkheden zijn, wat de opties zijn, een duidelijke keuze maken en dan beslissen, maar niet uitstellen over jaren, maar wel dat op eh, kortere termijn doen. Meneer Kuipers, D66 was nog niet aan het woord geweest. Ja, ik vind dit nou een prachtige discussie die voor mij eigenlijk weer gaat over een, uh, een gemeente die dingen belooft die ze eigenlijk niet waar kan maken. En waar we ook als gemeente denk ik in het verleden zelf een belangrijke rol in hebben gehad. We hebben een toren verkocht aan een projectontwikkelaar in de wetenschap dat die projectontwikkelaar iets met die toren wil. We hebben bedongen dat die niet mag worden gesloopt. Uh, en daarmee is deze discussie vooral een uh, discussie over geld geworden. Want de projectontwikkelaar die zal zeggen... als ik deze toren moet verbouwen naar een hotel of iets anders... dan is dat oneindig duur. Dat geld heb ik er niet voor over. En in de tussentijd doe ik helemaal niets. Dus wij hebben eigenlijk als gemeenteraad onszelf in 2006 overgeleverd aan een traject waarvan we eigenlijk de uitkomst wel hadden kunnen raden... omdat we de voorwaarden toen niet goed geformuleerd hebben. En we zitten dus nu in een situatie waar eigenlijk niets meer met de toren kan. Ik heb me wel eens laten vertellen dat als je er weer een restaurant in zou willen hebben bovenin... dan moet je eigenlijk aan de buitenkant een trap laten monteren vanwege veiligheidsaspecten. Maar dat kan eigenlijk weer niet. Dus we hebben een situatie gecreëerd die we eigenlijk nu niet meer kunnen oplossen... tenzij we onze overleveren aan de projectontwikkelaar... die hem natuurlijk plat wil gooien en iets nieuws wil bouwen... Of we uiteindelijk zelf niets doen, wachten en dan wordt die toren vanzelf gesloopt. Want de elementen aan zee die maken dat die toren wel een keer naar beneden komt. En dan hebben we op een gegeven moment een heel ander probleem. En ik vind wel dat we ook met enige kritiek dan naar onszelf moeten kijken. En wat we in 2006 hier hebben goed gevonden. Want dit is niet alleen maar een discussie waar we kunnen zeggen het is de schuld van de projectontwikkelaar. Het is dan ook de schuld geweest van onszelf. En ik denk dat de les die we moeten trekken ook een voor de toekomst moet zijn. Dit moeten we in de toekomst dus beter doen. Oké, okay, dank u wel meneer Demmers. Ja, um, meneer uh, Kuipers die refereert aan het feit dat er een uh, slecht contract zou zijn. Of dat we onszelf in de vingers hebben gesneden. Maar gegeven de fase waarin de bestemmingsplan middenboulevard CQ Watertorenplein zich toen bevond. De voorwaarden die uh, gesteld zijn, waaronder identiteitsbepalend. En dan kan je discussiëren over het feit of de identiteit een vuurtoren zou moeten zijn. Of het gebouwerijen gewend bent. Die voorwaarden die waren niet uh, van die aard dat wij als raad nu moeten zeggen zoveel jaar later dat hebben we niet goed gedaan. De raad heeft tussendoor goed gevonden dat het bestemmingsplan dermate gewijzigd is dat de omtrek in het bestemmingsplan het onmogelijk maakt om iets nieuws of iets anders of iets te conserveren. Dus dat contract is goed. Alleen de bestemmingsplanwijziging die uh, 2007 is ingevoerd, uh, die heeft het, uh, de zaak tegengehouden. En dat is onze eigen schuld als raad. Het is een emotionele beslissing geweest op aanraden van een uh, belangengroep. Oké, okay, helder. En die blus? Ja. ja, nee, wat ik nog even wil zeggen is dat er door de wethouder afgelopen drie jaar geleden de vraag is gesteld, waar gaan we op de middenboulevard ontwikkelen? En toen is, de vraag, toen is er gekozen voor twee trajecten. Badhuisplein en Bouwenspalles. <coughs> en CDA heeft nog getracht om ook dit project daarin mee te nemen. Toen werd er gezegd dat er geen capaciteit was. En dat is ook een van de redenen dat het nu nog steeds stil ligt. Maar wij hebben nog wel, wel degelijk getracht om het eruit te trekken. En dat moet dus echt gebeuren. Want ik denk dat we ook op dit traject moeten inzetten. Oké. Okay. Mevrouw Rietkerk wilde reageren van de PvdA. Ja, dankjewel. Um... Laten we nou in godsnaam niet weg terugkijken. We gaan weer terugkijken, we maken het weer veel te lang. Dit is het probleem waarmee we altijd zitten... met bepaalde uh, zaken die gewoon jaren spelen. Laten we nou gewoon met elkaar zeggen... we gaan deze komende periode gaan we uitzoeken wat er mogelijk is. En laten we nou in godsnaam een keer beginnen. Meneer Peters, ja dat is weer vier jaar... En uh, uh, als pragmaticus denk ik, uh, neem eens een keer snel een beslissing en uh, ontwikkel wat. En dan uh, uh, kan je allerlei uh, uh, discussies ontwikkelen en, en dan staat het stil en daar heeft deze meneer gelijk in. Als we niks doen, dan stort hij vanzelf in elkaar. En dan hebben, we, dan hebben we allemaal geen zicht meer op een mooie watertoren. Meneer Kuibers. D66. Ja, ik hoor een aantal mensen zeggen, laten we vooral niet terugkijken. Maar ik ben bang dat die discussie nou juist wel zou moeten uh, plaatsvinden. Want er zijn een hoop mensen die thuis nu zitten te luisteren. En die al jaren horen dat we bepaalde dingen vanuit de raad zullen oplossen. En het probleem is een beetje, die verantwoording wordt nooit afgelegd. Omdat we niet willen terugkijken. En deze discussie maakt onderdeel uit van een veel groter geheel, de middenboulevard. Er worden straks ook nog een aantal stellingen, denk ik, aan gewijd. En die middenboulevard zijn we nu al 25 jaar mee bezig. En we zijn eigenlijk nog steeds niet op de plek waar veel partijen oorspronkelijk wilden uitkomen. En wat je dan krijgt, is in de tussentijd... ...contracten sluiten met partijen met hele andere bedoelingen. En dan krijg je dus dit soort resultaten. Een politiek die al lang niet meer in staat is om het zelf op te lossen... ...tenzij we doen wat die ontwikkelaars willen. Is, en ik is, vind dus wel dat je die les moet trekken... ...want we hebben nog een hoop dingen in voor te doen. En dus moeten we in de toekomst proberen te voorkomen dat dit weer gebeurt. Is het daarom niet helder om uh, jullie uh, partijstandpunten gewoon uh, naar, naar buiten te dragen... ...en dat ook uit te voeren? Want als, als ik... je... ...is als je bedoelt ons partijstandpunt, uh, wij willen de middenboulevard discussie voorlopig maar eens even rust geven. Ik heb het even over de waardentoren. Ja, nou ja, goed, dat, dat, dat is een van de dingen die ik denk ik nu juist ook zeg. Wij zijn... Niet voor het slopen van de watertoren. Wij vinden dat de projectontwikkelaar die precies wist wat hij kocht binnen een bestemmingsplan. Dat zijn professionals. Die weten heel goed waar ze instappen. Die niet een toren onderhoudt waar je uiteindelijk veiligheidsdiscussies over krijgt. Omdat er nu hek omheen moet worden geplaatst. Er wonen mensen omheen die zich ook zorgen zullen maken. Die moet je dwingen zijn verplichtingen na te komen. Goed. Helder standpunt. Uh, wij hebben nog vijf minuten voor deze ronde. Uh, meneer Simons. Open set. Ja, ik wilde even reageren op uh, wat uh, meneer Kuipers van D66 net uh, vertelt. Tuurlijk is het zo aansprakelijk houden voor, maar ik moet daar toch met uh, meneer Demmers meegaan dat het bestemmingsplan later is vastgesteld. Op het moment van koop is dat niet bepaald. En uh, het bestemmingsplan dat uh, dat verhindert en natuurlijk de monumentale status, dat zijn twee dingen die de raad zou moeten opheffen om te ontwikkelen. En ik denk dat als we daarvoor kiezen, hè, we moeten eerst kijken wat alle opties zijn, we moeten even kijken wat heeft er gepasseerd euh, en wat zijn de andere mogelijkheden. Want er schijnen nog mogelijkheden zijn die de raad niet kent. Dus laten we nou eerst kijken wat er voor ligt, daaruit de keuze maken en dan beslissen en op een redelijk snelle termijn verder gaan. Dank u wel. Mevrouw Rietkerk. Ja, ik wil er toch even aan toevoegen, want wat meneer Kuipers zegt klopt natuurlijk. Maar laten we het op de agenda zetten. Laten we er in ieder geval mee aan de slag gaan. En laten we eens dus kijken wat er allemaal fout is gegaan. En wat we ermee kunnen doen. Want dat is het belangrijkste. Bouwen gaat voor. Meneer Paap. Nou, in 2007 bij het bestemmingsplan heeft uh, GBZ en Sociaal Zandvoort... toen nog een uh, amendement ingediend om die voet uh, wat te vergroten. Waardoor er een... Uh, wat... Waardoor de eigenaars er wat mee konden doen. En dat is toen afgeschoten door de raad. Dus uiteindelijk. had het al helemaal niet zoveel hoeven komen. hoe, het nu, hoe die toren er nu staat. had er al lang een, een nieuwe toren kunnen staan. of uh, iets dergelijks. of uh, een andere markting. Het principe van uh, uw partij is dat die moet blijven staan. Ja, nee, maar in die tijd. toen het bestemmingsplan. Toen dacht u er al van? Ja, maar bij. Nee, de helemaal de niet. Maar toen was er al sprake van. dat deze toren op was. Oké, okay, dank u wel. Dat is al jaren zo, dat u op is. Mevrouw Geurzen, VVD. En <tie> ja, daarna nee. hebben we nog maar drie minuten hier. Volgens mij is het een discussie die uiteindelijk tot niets gaat leiden. Want waarom zou je een bestemmingsplan moeten gaan aanpassen... op het moment dat je het erover eens bent dat die toren moet blijven staan... en dat die opgeknapt zou moeten worden? Dan heb je geen bestemmingsplan nodig, een wijziging nodig. Dus dan betekent het feitelijk dat je vanuit de huidige situatie... waarbij bestemmingsplan is zoals het is... gaat praten met de projectontwikkelaar, met het met het uitgangspunt ontwikkeling Watertorenplein in combinatie met behoud van de Watertoren. Dus dan hebben we eigenlijk helemaal geen verdere standpunten nodig. Dan is het gewoon een kwestie van doen. Korte reactie van Daar ligt dus het probleem. Toen het bestemmingsplan is vastgesteld, ik denk nog door meneer Bierman, was een van de argumenten van de ontwikkelaars dat ze daar niet bij betrokken zijn geweest en dat ze daardoor, want ze bezitten meer als alleen de Watertoren, niet uit de voeten kunnen. Dat is een van de grootste problemen die nu ligt moet opgelost worden. Meneer Peters. Als ik het zo hoor van alle beroepspolitici, duurt het nog zeven jaar voordat er iets met de watertoren gebeurt. Het was in 2007 voor het eerst. En we, zijn, we zitten nu in 2014 en er is nog niks gebeurd. Dus het duurt nog zeven jaar tot er wat gebeurt. Uh, nou, ik hoor hier ja. toch duidelijk wel de wil om iets te gaan doen. Dus uh, laten we eens kijken. Wat wel, wel de wil, maar bij je tegenpartij niet. <laughs> Meneer Demmers, het laatste woord over de waardwoorden kort samengevat. Ja, uh, ik wil even ingaan op het standpunt van uh, uh, collega Keuronsson. Um, de toren zou laten en de footprint niet uh, vergroten. CQ het bestemmingsplan wijzigen. Dat betekent dat uh, 6 miljoen euro geïnvesteerd moet worden. Om de toren tussen aanhalingstekens op te knappen. <tiek> nou, ik kan niet van een particulier verwachten dat hij 6 miljoen euro uitgeeft. Alleen uh, om te voegen en om te renoveren. Dus we moeten gezamenlijk... Met de eigenaren in gesprek gaan. Er liggen zeven plannen. En het lijkt me stug met die bestemmingsplanwijziging. Dat daar niets uit zou kunnen komen. Goed, tot zover de watertoren. En wij sluiten dit af. Uh, wij merken dat de wil er is om daar wat aan te doen. En wij hopen ook dat met meneer Peters samen dat binnen vier jaar daar wat gaat gebeuren. Uh, we gaan door naar de muziek. Ja, we zijn weer terug. Um, als eerste wil ik toch nog even uh, aanhalen dat getonen ziek is en dat daardoor Ucie uh, uh, Rietkerk hier zit. Dankjewel alvast. En uiteraard beterschap voor getonen. De tweede stelling: de blauwe tram is het debacle van de afgelopen raadsperiode. Ja of nee? Nee, want nee. <laughs> ik weet het niet. Uh, nee Ja Ja klopt Nee Ja eveneens met stemverklaring Het is ja of nee, nee. Ja Meneer Bluis Ja dit is, dit is echt een debakel geworden En het erge is dat er voldoende Zeker door het CDA gewaarschuwd voor is Echt zeker Met moties, abonnementen en ook een gemeenteraad die dan doof is om daar wat aan te doen. En pas de elfde uren dat er wat aan gaat gebeuren. En dat is dus, dat neem ik onszelf als raad kwalijk. En, en dat is de draadkracht die wij niet altijd tonen. Maar het was al heel snel bekend dat dit niet goed zou aflopen. En nu is het probleem dat het opgelost moet worden. En dan zie je dus weer dat er dan een voorstel komt. En dan komt de gemeenteraad er weer niet uit. Dus er is meer daadkracht nodig... En het CDA denkt dat ze daar de komende vier jaar het verschil kunnen maken. Daadkracht in de gemeente. Mevrouw Geurzen, VVD. Nou, de stelling is heel expliciet alsof het het debakel is. Ik denk dat we het er wel over eens zijn dat het in dat proces niet goed is gegaan. En eigenlijk legt meneer Bluis wel de kern uh, uh, op tafel. Uh, de gemeenteraad was het eens dat ze het oneens waren. Die zijn er gewoon niet uit kunnen komen. Dus wat nu wel... Het punt is voor de aankomende jaren, is dat je in samenspraak met degenen die het daar betreft, die daar zitten, de verenigingen, komt tot een oplossing. Maar ook tot een praktische oplossing. Want laten we ook zijn in deze tijden, uh, het geld is er niet. Dus we zullen naar innovatieve en praktische oplossingen moeten komen. Er is inmiddels een raadsbesluit en een motie overheen gegaan. En die zijn niet aangenomen. Oké. Okay. Meneer Simons, openzet. Ik heb gezegd, uh, ja dat klopt. Want ik vind het uh, schandelijk zoals er geen rekening gehouden is... met uh, de wensen van de verenigingen. Die zijn geïnventariseerd. Uh, meneer Bluis van het CDA zei het net al. In, die heeft al in 2006 een motie daarvoor ingediend. Wij hebben in 2007 daar vragen over gesteld. En het college heeft ons bezworen dat alles goed zou komen. Dat met alle wensen rekening gehouden zou worden. En... Het andersom is het dus zo uh, dat dat niet gebeurd is. We hebben wel vragen gesteld. We hebben continu de vinger aan de pols gehouden. Maar. Uh Eigenlijk zijn met de voorzieningen die nodig waren voor pakweg een twintigtal verenigingen geen of niet voldoende rekening gehouden. Voorbeeld, zangkoor heeft een hogere ruimte nodig. Nou, in de ruimte die toegewezen werd kunnen ze niet zingen, die zingen nu in de gymnastiekzaal van de school. Nou, dat lijkt me geen rekening houden met wensen. Het gemeenschapshuis dat is afgebroken. En dat had eigenlijk nooit afgebroken moeten worden. Het vooral niet toen bekend is geworden dat de bouw van wat er zou komen niet door zou gaan. En dat zijn feiten die jammer zijn. En als je daarop terugkrijgt dan is dat een blamage. En dan is dat niet goed. En dan is dat een debakkel van die afgelopen raadsperiode. Dank u wel. Meneer Paap, Socials Antwoord. Ja, dankjewel. Uh, ja, het is een uh, gemiste kans. Het had meteen goed moeten zijn. Wij hadden niet... En uh, nu lopen we uiteind uiteindelijk uh, achter de feiten aan. En dat zullen we altijd blijven doen, denk ik, uh, bij die uh, blauwe trim, Ook met uh, kleine aanpassingen. Ik denk niet uh, dat je daardoor alle verenigingen uh, daarheen uh, kan gaan verhuizen. Want die zitten toch liever in de krocht. Dus het is eenmaal gebeurd. En om er uh, nou heel veel geld aan te spijken... daar heeft sociaal antwoord zeker geen zin in. Oké. Okay. Meneer Demmes, GBZ. Ja, dank u wel. Uh, wij hebben gezegd nee, omdat uh, de, uh, het resultaat wat er nu is... dat is niet in de vorige raadsperiode gedaan. Dat is in die raadsperiode daarvoor gedaan. Dat was in de planvorming. En zoals het college ook heeft gezegd... bij monden van meneer Tone... scholenbibliotheek was het belangrijkste... en de brede ontmoetingsplek is pas later in beeld gekomen... en daarop geconcentreerd. Wij zeggen... het debakel is niet in de afgelopen periode ontstaan... maar in de planvorming. En toen de prioriteiten. Wij pleiten nu... vergeet de uh, hele blauwe tram... en concentreer je op de krocht... En probeer voor de ruimtes die bestemd waren als blauwe tram, vooral die zaal daarboven, een andere bestemming te vinden. Want één gerenove gerenoveerde brede ontmoetingsplekzaal zijnde de krocht, plus nog één erbij uh, op uh, 100 meter afstand, ik denk dat dat niet goed is. En ik denk dat bij de laatste raadsvergadering, waarbij op één stem na de halve ton die gereserveerd was om het aantrekkelijker te maken, afgestemd is, dat we dat nu verder moeten vergeten. Op de krocht komen we zo. Mevrouw Rietkerk, PvdA. Ja, dankjewel. Er is natuurlijk nu al een hele hoop gezegd. Ik ben het in grote lijnen met Gbz eens. Kijk, er is natuurlijk in het begin al iets fout gegaan. En daar hebben wij gewoon te weinig uh, de vinger aan de pols gehouden. Je ziet het dan de indeling. Uh, ik bedoel, het is niet op de verenigingen afgestemd. Dat is duidelijk. Dus een debakel is het wat ons betreft zeker. Uh, voor de toekomst. Uh, als ik zie wat er de afgelopen jaren gedaan is, gesproken met verenigingen, ik denk dat die er ook niet uitkomen. Uh, bij ons heeft uh, de Blauwe Tram ook een relatie met Krocht. Ik bedoel, laat, en dat is de stelling die daarna komt. En, uh, nou, dus daar ga ik nu niks van zeggen. Maar bij ons heeft het een relatie en gebruiken gelden die daar overblijven, om toch te kijken wat er bij de Blauwe, Tr Blauwe Tram mogelijk is. Dank wel, Gerard Kuipers, D66. Ja, ik heb net als antwoord gegeven bij de introductie dat dit voor ons niet HET debakel is van de afgelopen raadsperiode. Uh, niet omdat we het niet een belangrijk onderwerp vinden, maar omdat we vinden dat er veel grotere debakels zijn geweest. Ik noem een parkeerbeleid, ik noem een vijf ton op subsidies die we misgelopen zijn door de verkeerde aanvraag. Dat zijn echt debakels, dat ruikt mensen ook heel erg hard. Wat ik wel vind is dat, en meneer Simons refereert al even aan, het echte debak als het gaat om de blauwe tram dat is dat we het gemeenschapshuis gesloopt hebben en ook daar eigenlijk weer niet goed een beeld hadden bij waar het naartoe zou moeten gaan. En daardoor zijn onder verkeerde gedachtes niet de wensen van de verenigingen goed ingebed in het nieuwe gebouw, dat is reuze jammer. We hebben in ons, in ons programma staan dat wij vinden dat er heel goed gekeken moet worden... in de komende raadsperiode naar de wensen van de mensen in Zandvoort zelf. We vinden dat de gemeente dat op dit moment niet genoeg doet. Dat zie je ook hier weer terugkomen. En daarvoor willen we ook een burgerinitiatief in de raad gaan brengen vlak na de verkiezingen. Maar wat denk ik heel erg wezenlijk is, is dat we ook hier weer goed moeten nadenken... over wat die rol van de gemeenteraad zelf is geweest. We hebben zelf die blauwe tram gewild. En als de verenigingen ontevreden zijn, dan moeten we dat oplossen. Dank Meneer Peters, lijst Peters. Ja, ik, ik, ik zie dat voor de tweede keer de Raad het niet weet. We hebben twee onderwerpen gehad en de, voor de tweede keer weet de Raad het niet. De blauwe tram uh, is volgens mij iets wat uh, in de gemeenschap niet leeft. En ik vind dat uh, de, de krocht daarin een belangrijke rol kan spelen. En uh, ik vind ook dat, uh, dat de krocht uh, bepalend is en de blauwe tram niet. U stelt dat de blauwe tram niet leeft onder de bevolking? Nou, en, dat de bevolking niet weet waar het is en wat ze toen ik daar voor het eerst naartoe ging, moest ik eerst vragen aan iemand waar is de blauwe trim? Ja, de blauwe trim is heel duidelijk. Alle verenigingen zouden daarin gaan, alleen iedereen is eruit gelopen. Dus het leeft wel degelijk onder de bevolking. Nou, ik zeg niet dat het niet leeft onder dat de bevolking. Nou, ik zeg in ieder geval dat de mensen het niet weten te vinden dan. ander standpunt. Ja. Meneer Bluis. Ja, wat, wat een debakel is, dat we er heel veel geld in hebben gestoken in dat hele gebouw en dat geld is ook nog niet goed besteed geweest... want uh, uiteindelijk, na veel zoeken zijn we erachter gekomen... dat de bibliotheek voor een miljoen te duur is gebouwd. Uiteindelijk staat dat gebouw er. Dat hebben we betaald. Dat moeten we elk jaar financieren. Dus het CDA zegt nog steeds van je moet daar wel wat mee doen. En als dat door, tot herindeling van het pand zou moeten leiden... bijvoorbeeld dat de bibliotheek bijvoorbeeld iets kleiner zou kunnen... dat staat in ons verkiezingsprogramma... dan moet dat tot de mogelijkheden boren. Dus alleen de krocht? Nee. Beide? Ja. En dan inderdaad gebruik maken van de geld die we al in hebben gezet. Die gewoon begroot worden. En dat we dat goed benutten. Want het is nu zonde van het geld wat daar niet gebeurt. Want als je daar binnenkomt. sorry, Ik denk elke keer dat ik in de polykliniek in het ziekenhuis binnenkom. In plaats van dat ik in de gezellige ruimte binnenkom. Dus er moet gewoon veel aan gebeuren. En het is zonde van het geld om dat nu gewoon te laten weglopen. Meneer Simons, OPZ. Ja, ik wilde even reageren op meneer Peters. Uh, en een van de dingen die belangrijk is als je kijkt naar wat de raad wel en niet kan... dat is dat de raad besluiten neemt en het college voert uit. En je bent, kijk, je wordt wel regelmatig af en toe wat meer regelmatig en dan weer wat minder... op de hoogte gehouden door het college. Maar je weet niet alles als raad. En als je als raad de vinger aan de pols houdt... en allerlei maatregelen neemt... en vragen stelt van... is daar wel rekening mee gehouden? En je krijgt een bevestigend antwoord... dan denk je dat dat goed komt. En dat is een van de redenen dat dat niet goed gegaan is. Want wij wisten op dat moment niet... dat er onvoldoende rekening gehouden zou worden. Dat wisten wij niet, want het college verzekerde ons. Nou, daar heb je een punt. En dan uh, zou ik ook... Uh, Even willen aansluiten bij de woorden van meneer Bluis. Als we kijken naar de grootte en omvang van de bibliotheek... dan denk ik dat als we naar dat andere gedeelte dan de scholen kijken... dat met de bevestiging van de bibliotheek... veel meer rekening is gehouden dan met alle verenigingen. En daar zit ook een, een oorzaak van alle problemen. De bibliotheek zit er grandioos bij heeft een hele grote ruimte, tenminste naar onze beleving, en kost ook rond de 6 ton ieder jaar op onze begroting. En dat vinden wij in geld vrij veel en in ruimte vrij veel. Als we dat afzetten, tenminste tegen 17.000 inwoners van, van Zandvoort, en waar, waar we dan de, de gelden aan kunnen besteden, zeker in deze tijden waar bezuinigingen nodig zijn, dan zeggen we nou, dat is niet in verhouding. In verhouding niet met de ruimte die het inneemt, en niet in verhouding met het geld dat het Innemen. Dat zijn even de punten die ik op twee sprekers even zou willen opmerken. Dank u wel. Meneer Kuipers, D66. Ja, ik heb het wel eerder in andere debatten ook al gezegd. Ik wil hier niet de indruk wekken dat ik de antwoorden heb voor al deze problemen. Want dit gaat heel, voor mij in ieder geval ook over heel goed luisteren naar wat de verenigingen wel willen. Um, ik ben het wel met meneer Peters eens. Dat ik constateer dat de raad het toen niet wist. En dat de raad het ook nu weer niet lijkt te weten. Um, het grote risico wat je in een gemeenteraad hebt. En dat geldt ook voor de controle naar de, uh, naar, zeg maar, de bestuurders in het college. Is dat wij denken dat we het beter weten dan de mensen uh, thuis. De mensen bij verenigingen. Die heel duidelijk aangeven van ons. We willen dat dingen anders gaan. En wij ons niet realiseren dat we er zitten namens die gemeenschap. Maar dat we er zitten als een soort bestuurders. En ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is. Dat we, dat we hier lering uit trekken En dat we met die verenigingen in gesprek gaan dat als er budgetten overschreden zijn waardoor de bibliotheek te groot in het jasje zit dat we dan gaan kijken naar efficiënter gebruik van de ruimte maar dat in ieder geval we over een jaar of twee kunnen zeggen dat die besturen van verenigingen en de leden van die verenigingen dat die het gemeenschapshuis wat afgebroken is wat nu de blauwe tram is weer als een gemeenschapshuis gebruiken op de manier waarop zij het graag zouden willen Oké okay, dank u wel. Belinda Geurzen, VVD Dankjewel Ben. Ik moet me toch even van het hart dat de hele LDC, want daar is natuurlijk de blauwe tram een onderdeel van, dat we dat wel in gezamenlijkheid hebben besloten dat we willen dat dat er komt. Dat we wilden dat de brede scholen kwamen. Dat we wilden dat er een nieuwe bibliotheek kwam. En dat we ook wisten op dat moment dat we besluit hebben genomen... dat het betekende dat het gemeenschapshuis gesloopt zou gaan worden. Daar moeten we ook nu niet voor gaan weglopen alsof we dat, alsof we dat niet gewild zouden hebben. We waren ons er volle van bewust dat dat zou gaan gebeuren. Vervolgens zijn we gaan spreken over een stuk indeling. Daar heeft De raad heeft daar de kaders voor gesteld. En is er ook gesproken over een programma van eisen. Dus dat is goed gaan. Dat het uiteindelijk resultaat op sommige vlakken dat we het daarover eens zijn dat het beter kan, beter kan en anders zou moeten... dat uh, weerhoudt ons daar niet van om op een gegeven moment ook te kijken... dat we wel zelf dingen in gang hebben gezet. Dan is het nu tijd op een gegeven moment wel om wij te gaan sturen... maar we moeten niet weglopen van onze eigen verantwoordelijkheid... die we in de tijd ook genomen hebben. Duidelijk. Michel Demmers, GBZ. Ja, het is natuurlijk al fout gegaan uh, met het masterplan. Dat was goedgekeurd. Het is uh, totaal anders uitgewerkt. Maar ik denk dat uh, fouten... Uh, ...gemaakt zijn tussen uh, 2006 en 2010... ...bij de planvoorbereiding. VVD heeft altijd in haar programma staan... ...Wij zijn tegen hobbyisme van wethouders. Nou, in dit geval heeft meneer Tonen... Uh, ...wat, hem, uh, wat uh, niet zo verwijtbaar is... ...maar zijn focus ligt nog eenmaal op uh, leren en lezen. En dan is de rest van het uh, verhaal... ...van het Louis-Davidscoree uh, ondergesneeuwd geraakt. En uh, aan de andere kant tussen 2006 en 2010 heeft de Raad vertrouwen gehad in het college... dat het goed zou komen. Nou, dat vertrouwen, dat betekent dan ook een stukje minder controle... Want de verantwoording over controle kost ook weer een hoop geld. Nou, en het vertrouwen is niet helemaal. Uh, ja, dat is niet helemaal goed gekomen. Dus vandaar dat we hiermee zitten. En nu is het een beetje controleren van de schade. En zo efficiënt en goed mogelijk uh, alternatieven verzinnen. En. Uh, nou, de standpunten van de vereniging en de bevolking is duidelijk wat die willen. En wat die willen gewoon. En het standpunt van het GBZ? Het standpunt van GBZ is dat we die hele blauwe tram uh, moeten vergeten, ook omdat die markt daar dus weggaat. Er zit uh, eigenlijk geen toekomst in voor de heer Van der Molen met zijn uh, horeca-afdeling uh, daar. Het, uh, dus wij denken dat je. Uh, het geld, als er dan geld al is, moet investeren in het optimaliseren van het gebruik van de krocht. Oké, okay, helder standpunt, dank u wel. Meneer Peters? Nou, misschien moet je een uh, meer actieve beheerder hebben, die uh, uh, ten opzichte van de bevolking meer activiteit ontplooit en het duidelijker maakt uh, dat er wat te doen is in de blauwe trim. Oké, okay, dank u wel. Meneer Simons, OPZ? Ja, ik wil er nog even ingaan op uh, hetgeen wat uh, meneer Kuipers van uh, D66 heeft gezegd. Oftewel, geen rekening houden met wensen van burgers. Ik moet dat bestrijden. Uh, uh, persoonlijk heb ik een werkgroep opgericht in 2012 en 2013. Uh, bestaande uit uh, de voorzitter van de Britsvereniging die daar als vereniging uh, nog overgebleven was. En het St. mannenkoor een bestuurslid daarvan. En uh, een techneut. En we hebben gekeken wat is, er wat is er nodig om de blauwe tram aan te passen. Dus we hebben overleg gehad. En uh, daar komen we met voorstellen... En dan krijg je de verdeeldheid van de raad met acht partijen, meneer Kuipers. Uh, dan is dat ene voorstel, dat is niet voldoende. Er komen er bij elkaar vier abonnementen die het geen van vier halen. Het raadsvoorstel, dat is net al even te sprake geweest, dat heeft het ook niet gehaald. Dat gebeurt er niets. En dat is een van de punten met het grote aantal partijen wat we in deze raad hebben. Dat daardoor de daadkracht ook beïnvloed wordt. Dank u wel. Oei. Ja, dank je Ben. Uh, laat ik even op uh, uh, meneer Demmers reageren. Leren en lezen is superbelangrijk, laat ik dat vooropstellen. Dat het inderdaad extra prioriteit heeft bij de wethouder vind ik ook heel uh, duidelijk, maar dat neemt niet weg dat we als raad... Uh, toch verzuimd hebben om die vinger aan de pols te houden. Wat ik al eerder zei. En dan wil ik nog even reageren op mevrouw Geurenson. Wij lopen zeker niet weg voor onze verantwoordelijkheid waar het LDC betreft. Maar het gaat om een klein stukje binnen het LDC. En daar hebben wij ons eigenlijk gewoon op verkeken. En achteraf moeten we de wonden likken. Dank u wel. Meneer Bluis. Ja, kijk, het is niet zo dat het stil ligt nu. Hè? De CDA heeft een abonnement weer ingediend om daar weer aan te werken. En de, huidige, de wethouders die er nu nog zitten, Anders Sandbergen en, en, en ook Gert Tonen, zijn er nu wel degelijk mee bezig om te kijken hoe we het gaan oplossen. Dus raad, nieuwe raad, let op, hou goed de vinger aan de pols... en wees, ga er dus goed achteraan dat wat er nu gebeurt... dat daar ook inderdaad die invulling aan komt die de U. raad straks wenst. Uw partij gaat nog steeds voor een multifunctioneel uh, ruimte daar. Ja. Dus okay. dat klopt. Dus, maar oké, okay, ik wil alleen maar even aangeven dat, er, dat het nu niet stil ligt. Het is niet zoals met de watertoren. Duidelijk. Meneer kuipers. Ja, ik wil graag even kort reageren op wat meneer Simons uh, van OPZ net zei. Ik denk dat, uh, dat het heel erg te waarderen is dat de OPZ zich heel erg inspant uh, voor de blauwe tram. Uh, wat in wat u zei, bij mij wel iets losmaakt... is dat uh, de discussie die gaat over hoe wij als raad vervolgens omgaan... met die problematiek, acht partijen... dat die ons als raad ook dwingt om effectiever te zijn... En niet uit te leggen aan de mensen thuis dat als er acht partijen zijn het heel moeilijk is zaken te doen. Maar dat wij gewoon gezamenlijk de verplichting hebben om als mensen in de blauwe tram via u of via andere betrokkenen aangeven zaken moeten anders. Dat wij effectief moeten zijn als raad en dat volgens moeten oppakken. Wij zijn ervoor om te zorgen dat de mensen thuis het idee hebben dat wij doen wat goed is voor de gemeenschap. En democratie is ook niet voor mij in ieder geval de wil van de meerderheid maar vooral respect voor de belangen van de minderheid. En we hebben hier dus eigenlijk acht minderheden om het zomaar ze zeggen. En ik denk dat dat ook een bredere discussie is die ook in, in kranten wel beschreven wordt. Het is aan ons hier aan tafel om effectief te zijn. We kunnen nooit zeggen, dit komt omdat we met acht partijen zijn. Dan doen wij nog steeds iets verkeerd, namelijk niet effectief in de gemeenteraad politiek bedrijven. Goed. Aan de ene kant hoor ik uh, zeggen dat het gebeurd is en dat we verder moeten. Uh, wij moeten ook zo verder. We hebben nog twee minuten. Meneer Simons, openzetten. Ja, even heel kort de reactie op meneer Kuipers, uiteraard zou ik bijna zeggen. Uh, ja, ja, u heeft al als, als de kiezer bepaalt dat we moeten uh, besturen met acht partijen, dan is dat de keuze van de kiezer. De kiezer krijgt wat hij wil. En het enige wat ik zeg, dat is moeilijk om met 17 zetels en acht partijen goed te besturen. Dat is het enige wat ik zeg. Maar de kiezer bepaalt... Het debat wordt al stevig gevoerd, het gaat wel goed. Uh, mevrouw Rietkerk, één minuut. Nou, ik wil heel even zeggen dat ik inderdaad ondersteun wat meneer Kuiper zegt. En uh, ik zou zeggen, als ik dit zo hoor, we willen eigenlijk allemaal gewoon hetzelfde. Laten we het dan gewoon op de goede manier doen voor Zandvoort. Daadkracht dus. Mevrouw Geurzen, het laatste woord. Eigenlijk kan ik me daarbij aansluiten, het is net gezegd. Ja, het is gezegd. Ik uh, dank jullie hartelijk voor dit eerste uur. We gaan uh, naar de boodschappen en naar het nieuws en daarna komen we terug met de volgende stelling. Tot over een paar minuten. It's a little bit funny de man